5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De exploitant van de kerncentrale in Fukushima... moet zo snel mogelijk schadevergoedingen gaan betalen. Het Japanse ministerie van Handel heeft dat bepaald. Gezinnen die vanwege de hoge straling hun huis uit moesten... hebben recht op ruim 8.000 euro en alleenstaanden op ruim 6.000. Het gaat om voorlopige bedragen. In totaal zijn 48.000 gezinnen geëvacueerd... uit een gebied met een straal van 30 kilometer rond de Fukushima-centrale. In Gaza is het lichaam gevonden van een Italiaan die gisteren werd ontvoerd. Volgens de Hamas-beweging is die vermoord door een extremistische splintergroep die banden heeft met Al-Qaeda. De Italiaan Vittorio Arrigoni was aangesloten bij een pro-Palestijnse vredesorganisatie. Gisteren verschenen beelden van Arrigoni op een website. Hij was geblinddoekt en had een hoofdwond. In het filmpje werd de vrijlating geëist van een gevangen leider. Bij een huiszoeking vannacht vond de politie het lijk van de Italiaan. De laatste ontvoering van een buitenlander in Gaza was in 2007. Een journalist van de BBC kwam toen na bijna vier maanden vrij. De daden van de schietpartij in Alfa aan de Rijn... heeft een aantal malen gericht geschoten. Dat blijkt uit de beelden van de bewakingscamera's in het winkelcentrum. De Haagse hoofdofficier van Justitie, Nooy, vertelde dat in Pauw en Witte man. Op de beelden is te zien dat de schutter, Tristan van der Vlis... rustig door het winkelcentrum loopt. Hij was niet in paniek, aldus nooi. In een Iraks vluchtelingenkamp ten noorden van Baghdad heeft vorige week inderdaad een bloedbad plaatsgevonden. De Verenigde Naties hebben waarnemers naar het kamp gestuurd. Zij zagen tientallen lijken. Irak zei eerder dat er maar drie doden waren. Volgens de Iraakse autoriteiten moest er in het kamp worden ingegrepen omdat daar een opstand was uitgebroken. Maar volgens de vluchtelingen was daarvan geen sprake. Het weer nog vannacht wisselen bewolkt. minimumtemperatuur dicht bij nul en kans op een mistbank. Overdag eerst vrij zonnig, later enkele stapelwolken. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Dus even kijken welke vragen er nog openstaan. Uh, Henny is heel hard op zoek naar een papirusplant voor haar kat, Knoppie. Die eet graag papyrusplanten, maar ze kan ze nergens meer vinden. Ze zit zelf in Amsterdam, dus als je een plek weet waar ze die dingen verkopen, dan uh, kun je Henny heel blij maken. Uh, nou, als we het dan toch hebben over dingen aanschaffen... Sharida wil heel graag een Bengaalse kat of een Savannah kat maar is op zoek naar een betrouwbare ketterie. Dus als jij echt mooie adresjes voor haar weet, 0800 -1 -1 -1. En, nou ja, als Sharida dan toch bezig is... ze wil ook graag een alpaca aanschaffen voor in de tuin. Een alpaca is een... Ik weet echt niet wat voor beest het is... maar volgens mij is het een kameelachtig uh, kameel of een lama. Nou ja, je bent zo'n zo wollig beest... Als je weet waar je die kunt kopen, 0800-1121... Uh, dan is Pieter op zoek naar tips en trucs voor zijn tinnitus, oftewel oorzuizen. Er zijn apparaatjes voor. Misschien zijn er nog wel andere ontwikkelingen in de wetenschap die daar iets aan kunnen doen. Als jij er iets vanaf weet, 0800 1121. En tot slot de vraag van Sibrand, die belde net. Die uh, wil heel graag weten waar wallen onder je ogen vandaan komen. Ja, waar komen ze vandaan? Waarom krijg je die? Ja, omdat je te weinig slaapt. Maar ja, waarom verzamelt zich dan daar vocht of waarom wordt het wordt door dat donkere plekken? Als je het weet, 0800 1121. Je mag ook uh, altijd even mailen naar Nachtzuster. Apen staat je onder op max.nl. Je kunt ook twitteren via twitter.com/nachtsuster. En we hebben een chat tijdens dit programma via www.nachtzuster.net. En ook daar ben je van harte welkom om mee te praten. Allemaal mogelijkheden om de nachtzuster te bereiken over papirusplanten, over alpacas, over Bengaalse en savannakatten... over tinnitus en ook die vraag van Sibrand. Die wallen die je krijgt als je niet genoeg. Lekker gaat slapen. 0800 1121, dit is Eva de Rovere samen met uh, DigiDex. Slaap lekker. Is wat ik zei tegen haar. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, hey, toch? Is wat ik zei tegen haar. Ik had een tijdje niks te doen. Het was vroeger het seizoen. Zo van alles mag er niks moe. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt. Precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Heed, genoeg wijzer om klavertje vier. Dagen als deze schaars. Dus klagen we niet niet hier. Allemaal goed, we zoeken naar vertier. Moe naar een plekje. In de vaste kroeg van een vier. Ik ken de haar, via, via. Zij me via ook. Ik had zoiets van, we zien we hoe het loopt. naar wat die wil ja. Laatste rond, tijd om te vertrekken. Steel we op weg naar huis, nog een bericht.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 die dagen daarna met sms gevuld Heen bericht, terugbericht, geen bericht Shit, de spanning aan het wachten op het geluid van de Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen Nee, ik ben verre van de player, dus speelde het op safe Vroeger mijn eerste date ergens in een pittoresk café Zo gezegd kwam ze rustig gewandelen. Een overduidelijk geval van elegantie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 wat ik zei tegen haar Die veertig dagen, die werden 40 maanden Waarbij ik elke nacht voor het slapen gaan Die zinnen haalde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 Dat is de Mooi, hè? Oh, ik vind het zo'n mooi liedje. Het is, het, ik vond het al een heel mooi liedje van, van Eva de Roveren. Maar Diggy Dex was een rapper die het op zich nog niet eens zo heel goed deed in Nederland. Ja, wel een beetje in de scene, maar nog niet echt uh, bij het grotere publiek. En die vond dit liedje heel mooi en die maakte daar deze versie van. En dat vond Eva dan ook weer heel mooi. En uiteindelijk hebben ze het samen opgenomen en is het toen best wel een hitje geworden. Slaap lekker. En in de versie van Eva de Roveren zei ze dan ook nog fantastisch, toch? En dat vond toen heel raar, maar het klonk wel heel mooi. Uh, dat naar aanleiding van het walfhuis. Als je denkt, van, wat hoor ik toch allemaal? Dan zou het leuk zijn als we het geluidsgezegd weer gingen doen. Maar dat schiet er steeds een beetje bij in. Nee, ik heb heel veel post gekregen weer. Op, uh, uh, via Omroep Max, de nachtzuster, postbus 518 1200 AM in Hilversum. En dat ga ik dan af en toe ophalen op het kantoor van, uh, van Max. Omroep Max, Max. En uh, deze keer zat er een pakje bij. Oh, oh, dat pakje zat. Oh, wat lekker. Wat lief. En een enorme zak drop. Heb ik een keer en een pen. Even kijken. Oh. Even kijken wat ik nou gekregen heb. Anneke en Paul sturen mij. Oh, de ruikt meteen helemaal naar dropje. Heerlijk. Sorry hoor, dat ik even mijn persoonlijke administratie zit te doen terwijl je mee zit te luisteren. Maar als ik even kijken. Er zit, een, er zit een foto, wat leuk. <lacht> er zit een brief bij ook nog. Even kijken. Oh, maar dan moet ik eventjes uitgebreid... Uh, Oh, wat lief allemaal. Paul, dankjewel. Nou, een hele lange brief, die zal ik je nu niet allemaal gaan voorlezen. Want ga ik ga je eerst even zelf doorlezen. Uh, ik zal ondertussen... Er zit een stapel brieven ook weer. Het is het lief van jullie allemaal. Maar ik zal ondertussen even vertellen dat ik nog een crypto heb gekregen van Mieke. Dus uh, die ga ik nu even roepen. En de eerste die dan met goede oplossing belt naar 0800 een die krijgt een... Uh, die krijgt een uh, uh, ik weet nooit zo goed wat ik dan weer uit de kast ga trekken. Maar ik wel een boekje of een cd, net wat, uh, wat er voor handen is. En de opgave van vannacht is... Zitten hier alleen zwangere vrouwen? Zitten hier alleen zwangere vrouwen? Met zo'n vraagteken erachter. En de oplossing moet bestaan uit... Elf letters. En nou ja, de eerste die dus uh, belt naar 0801121 met een goede oplossing, die mag ik blij maken met een uh, cadeautje. Een klein pakje in de brievenbus. Verder zeg ik gewoon nog een keertje 0801121 voor als je vragen en antwoorden hebt. En dan ga ik praten met Tom. Hallo Tom. Dag zuster. Hallo. <laughs> die Albaka-dingen. Ja. Hoe schrijf je dat? Want ik heb erop gegoogeld en als ik het met een C schrijf, krijg ik allemaal afbeeldingen van Sneeuwwitje. Nou, ik denk niet dat ze die in de tuin zet. Nee, maar dat is Al-B. Al, al je schrijft het met een B. Oh. En het is met een P. Ah, kijk. Dat is, uh, het dat is, is Alpaca zwoord. en het kan volgens mij zowel met een C als met een K, maar helemaal zeker weet ik het niet. Ik had wel één Duits beestje gevonden, dat heet een Meerschwijns. Een zeevarkentje, maar... <laughs> dus als ik als denk dat ze dat ook leuk vindt, een zeevarkentje. Nou, dat weet je, dit ziet er echt uit als een ontplofte zeeborst of uh, met oogjes. Nou ja, dat klinkt op zich wel als waar zij een voorkeur voor heeft. Want uh, die ja. alpaka's zijn ook rare beesten hoor. Het is een beetje een voor. kruising tussen een lama en een poedel. Dat is een poedel, ja. dat een poedel die, die spuugt. Kijk. Okay. Ja, spuugende spuugt uh, Lekker. Maar sowieso, moest, ik moest aan haar even denken over haar wasmachine-verhaal, dat hij door de dus, uh, nieuwe wasmachine had gekregen en dat hij door de uh, kamer heen danste, zeg maar. Ja. Um, ik heb dat ook gehad, en dat heeft me drie dagen geduurd, <laughs> voordat ik erachter kwam wat het nou was, omdat hij de transportbeugels... ...nog inzitten. Ik weet niet, of je weet... wat die zitten in principe niet in een tweedehands uh, wasmachine. Nee, Dat dus... De... niet lullig. <laughs> nee, maar, <laughs> nee, hè? <laughs> nee, nee, maar... Ik heb hier dus trouwens jij, jij een brief... wasmachines op dit moment, dus het is helemaal luxe. Wacht dus... even, je moet echt even... Je, mo ...je moet echt even... ...dit is echt grappig... ...ik heb hier een brief... ...omroep Max ter attentie ja. van de nachtzuster. En verder helemaal niks. Oké. Okay. <laughs> en het is toch gewoon bezorgd. Stille aanbidder. Oh, er staat toch wel wat in de brief, of niet? Ja, dat wel, maar, dit, maar, maar verder staat er niks. Oh, wat goed, zeg. Dat, dus ja, de postbode, niet... die weet ook waar die het moet... Uh, ik weet niet of ik ja, maar deze... Ja, ik denk dat die, uh, dat, die, uh, dat die Radio 1 op hoeft staan... als hij aan zijn ronde begint... dat hij dat, dat dat zijn eerste post zo'n kwart voor zes begint... en nog net het laatste kwartiertje meepikt. Ja. Nee, ik ben echt helemaal... Sorry hoor, maar ik ben echt helemaal... Um... Goed, het is ook nog eens een hele rare brief. Ja, Sorry, ga door. Oh. Jij ja, was aan het praten. Ik, zal, ik leg even de post weg, want ik word er dan afgeleid. Ja, ja. steek een dropje in je mond. Dat nee, dat even. doe ik niet. Sowieso eet dan. ik niet. tijdens de uitzending. En bovendien ben ik helemaal gestopt met eten, want ik wil mager worden. Maar dat allemaal terzijde. Oké. Okay. Ik kan oh, je ook <laughs> Echt uh, heel veel lekkere dropjes. Ik hou heel erg van dropjes. Maar... Oké, okay, dus deze ja. mensen geen dropjes meer. Willen. Nou, maar ik vind het wel super lief. Ik vind het echt zo leuk mensen pakjes opsturen. Ik wil nie niemand motiveren, maar het is wel heel schattig. Ja. Hey, maar ik moet gewoon, nee, je moet stiekem gewoon een beetje er doorheen gooien. Zo, uh, alsjeblieft, um, uh, uh boodschap van uh, dat je volgende week eigenlijk voor een appeltaart wil of een goede <laughs> salade, je, een salade. Net waar ik trek ja, in. Ook, dus ja. nee, de catering verzorgen zullen. we zelf wel. <laughs> maar het is, maar het is echt, dit is wel heel erg lief. Maar, maar ik, uh, ik, vind pakjes bij de post ook altijd een beetje griezelig. Daar kan me wat bij voorstellen. Ja. ja. Maar goed, uh, waar hadden we het ook weer over? We hadden het over oh, dus, dat jij er ja. twee hebt staan. Dus dat je en, en dat, ja. maar dat in nieuwe wasmachines, daar zitten transportbeugels in. Oh, ja. transportbeugels. Ja. Dat zijn een stuk of twee, drie. En die zitten vast helemaal klem gezet. Zijn rode, zwaar plastic dingen met wat ijzer ertussenin. En die klemmen um, de, uh, de trommel voor je raad al tijdens het transport het ding niet heen en weer gaat knallen. Hè, en dus beschadigd. Uh -huh. En als je dat er niet uithaalt, dan kan dat ding amper draaien, maar dat gaat hij wel proberen. Dus dan loopt hij door je, door je huiskamer en dat heeft maar dus drie dagen geduurd om erachter te komen dat die transportbeugels in de wasmachine ook staan. Ik dacht, dat is gewoon iets wat er omheen zit of zo, dat trek je eraf. En daar klonk het een beetje op bij die uh, serie erbij. Ik dacht, nou die heeft een nieuwe wasmachine, ik, denk, ik heb gelijk wassen, dan yeah. gaat hij? niet. Maar volgens ja. mij gaat bij iedereen die zeg maar, net iets te veel kleren in de wasmachine doet... gaat, gaat hij in en weer wiebelen, toch? Ja, ja, dat, ja, dat wel. Dat dacht ik, ja. Maar, de, maar misschien is het inderdaad een goede tip om even te checken of de transport... Want hoe kwam jij er uiteindelijk achter dat er transportbeugels in een wasmachine... Nou, to, nou een stuk of dertig keer proberen... <laughs> En dan is het hier op te drukken en dan is het daar. En toen heb ik dempertjes gekocht bij een winkel waar je de pootjes opgezet konden worden. Ik denk, nou, dat is dat het dus wel, maar dat was het ook allemaal niet. Ook, ook gedacht van, nou, oké, okay, die, die, uh, die, die, die, die trommel is te vol beladen, weet je, die zit te vol. Maar als je op een gegeven moment er een sok in legt en dat doet het nog steeds, ja, dan, uh, dan zit hij waarschijnlijk niet te zwaar. Dus dat heeft een dag of drie geduurd. En, uh, dat, uh, en daar word ik nog steeds aan herinnerd hoor. Dus dat, uh, dat ik dat niet. Uh, ja, dus, dus, dus ja, dus dat is vrij krullig, maar zo klonk het namelijk bij haar, oh. ja. dat ding, ik zet hem aan. Nou, dan ben je nog wel een paar dagen bezig, ja, als je denkt van nou, dat zit toch niet te vol. Nou, dat kijk... Het de dat... transportbeugels kunnen zijn. Ik vind het dus een super lief advies. Jij denkt, ik bel even voordat ja. ze Riede ook uh, zes dagen erover doet. Ja. Maar ik had een redelijk simpele vraag, ben ik bang. Oh. Dat is eigenlijk waar ik voor bel. Nou, dat is fijn, want we hebben nog maar uh, nou, 44 minuten. Dus hij moet wel ja. snel oplosbaar zijn. Ja. Nou, mevrouw um, um, Lief, uh, die ging net naar bed en die zei... Um, hij uh, zei dat ik weer ging bellen. Ze zei dat ze het antwoord waarschijnlijk al wist. Maar gaan ga hem toch stellen. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Waarom schrijven wij in Nederland um, uh, in de datumnotering... beginnen wij met dag... Oh, en dan ja. maand en in Amerika andersom. Ja. Vrouw Lief zegt dat, uh, dat het is uh, omdat, het, uh, um, omdat zij ook uh, de datum erachter, erachter zetten. Dus ze hebben het over February the 4th. Ja, ja maar goed, het, of ze het, het nou dan zeggen dan ook... of schrijven, ze doen het, ze doen het toch andersom. Ja, zie ja, je. Nou, kijk, die die had ik nog even niet. Nee. Maar jij wel, dus samen. Dus, dus, dus, dus die, die, die, die geef ik zo wel terug aan haar in de gaten. Dus onzin. Nee, dat is goed. Hé, hey, en even, even voor mij, want ik vind het dat wel opvallend. Dus ik bedoel, ik vind het al opvallend dat mensen wakker zijn om kwart over vijf. Maar jullie waren allebei nog wakker om kwart over nee, vijf. Nee, nee, nee, nee. Oh, je bedoelt met net bedoel je om half elf? Nee, ook niet. Nee. Um, ik ben uh, rond een uur of drie wakker geworden omdat ik gewoon klaar wakker ben. Oh, ja. En niet verder kon slapen. Vaker last last van donderdag op vrijdag, moet ik zeggen. En ik slaap altijd met, uh, met de radio aan. Ik ben ook ontzettend saai, dus ook altijd Radio 1. En, en, en soms is het trouwens zo saai dat je heerlijk in slaap valt. En soms ja. dus, is het zo gezellig dat je dus heerlijk wakker bent. Je moet dan geen muziek hebben. Ik wil er gewoon lekker chill Woorden, ja. oren zeg maar. Een beetje nee, gemompel. Vrouweliefd, die is al een, een, een tijd lang met, uh, met haar masterthesis bezig. Hoe ja. heette dat, gewoon scriptie volgens mij, maar <laughs> en, um, die heet dat de masterthesis. En um, die werkt het beste midden in de nacht. Dus die gaat dan uh, meestal een vier, vijf is een keer naar bed. En soms als ik eruit ga, dus... dat is de reden. Nou ja, daar ben ik helemaal bij, dankjewel. Ja, graag Ik gedaan. ga proberen om nog een antwoord te vinden op waarom ze in Amerika de datum anders noteren dan wij hier in Nederland. Ik, uh, ik, ga het, ik hoop dat ik het nog hoor. Dan ja, hou vol. vol. Het is nog uh, 40 minuten, dat halen we. Dat zeker. Oké, okay, dankjewel. Heel fijne dag. Hetzelfde, hoi. hoi. Wim? Ja? Hallo. Hier ben ik. Nou, gelukkig maar. Ja, ik ben nog niet weggelopen, want ik zit in de auto. dus. Je kunt geen uh, kant op. Ik had een tipje ja. uh, voor die meneer die oorsuizen had. Ja. Uh, mijn zusje had ook last van oorsuizen al een enkelt jaar. En die is naar de kno gegaan. Die heeft een gehoorapparaatje aangemeten gekregen. Want ze horen niet goed. Nee. Daardoor, daardoor kwam het zuizen. En uh, nou als je het gehoorapparaatje heeft, is het zuizen... Nagenoeg weg. Oh, kijk, ja, want dat is, dat is wat uh, Pieter ook graag wilde weten. Of, of mensen ervaring hadden met die apparaatjes. Ja, die, had een, die, had een, die zijn zoveel soorten uh, gehoorapparaatjes. En uh, de oorarts die kon, dat, uh, ja, die kon er eentje aanmeten dat uh, waarschijnlijk uh, afdoende was voor de klacht. Ja. En tot heden toe, uh, ze heeft het nu uh, een, een enkele maand. Maar ze is redelijk goed van de klachten af. Oh, en elke enthousiast over hoe dat verder allemaal uh, zit met het apparaatje in de oor en uh... ja, dan kan de, de oorarts die kan daar die stuurt ze naar een opt opt opt opticien en die uh, meet dan dat gehoorapparaatje in. Oh, doet de opticien dat? Ja, de, dat doen ze ook bij de opticien. Dat doet natuurlijk oh. niet de opticien. Dat is voor de ogen. Ja. <laughs> nou ja, ik weet niet. Misschien is het de specialisme, oren en ogen. En ja, een puntje dat, uh, van je neus. Ook bij elkaar. Ja. Dus die, die hebben er meestal ook wel kijk op. Oh, okay. en er, zijn, er zijn zoveel verschillende soorten apparaatjes. Ja. Van uh, ja, dure en goedkoper natuurlijk. Ja, maar heeft jouw zus een dure of goedkoper? Nou, uh, dat ze er een beetje tussen, tussenin. Dat. Oh, een beetje ertussenin. tussenin. Dus dat kan ook. Nou, dan gaan we Pieter... Voor, ik krijg op de chat door dat het een audicien is voor gehoorapparaten. Uh, ja, dat klopt ook, ja. Audicien voor de uh, ogen, uh, audicien uh, voor de oren. Die zitten dikwijls ook bij een opticien in de zaak. Ja, dat is gezelliger, kun je samen koffie drinken. Want je hebt ook uh, apparaatjes ja. tegenwoordig die op de poten van de bril zitten. Oh ja, dat is handig, dan zit het niet de hele tijd zo'n ding in je oor. Ja. Goed. Dus. Nou. Uh, nou, dat was mijn, uh, mijn tip. Nou, dankjewel. Namens uh, Pieter, dan in dit geval. Ja, ik hoop dat hij er wat aan heeft. Ik hoop Want dat het hij het heeft een, kunnen uh, horen. Ja. Een gezellig programma. Oh, gelukkig. Als ik uh, aan het werk ben, dan luister ik altijd. Ah. En wat ik, ben je aan het doen dan, Wim? Ik ben aan het uh, beveiligen. Ah, en is.? Ik ben is... mijn sterk, Jan aan het maken. Is alles veilig? Ja, hier wel hoor. Oh, gelukkig. Dat vind ik ja. fijn om te horen. Nou, een uh, uh, uh, goede dienst nog even. Ja, dankjewel. Even gelijk en uh, fijn programma verder. <laughs> Oké, okay, dag Wim. Oh. Dag. Dag. Honey. Hanni. Ja, <lacht> hier ben ik. Oh, ik denk, ik denk hebben we Hanni weer van Je kan me de bout hagelen? Maar dat was Hennie. Nee, Nee, nee, nee, nee, <lacht> nee. Uh, het gaat dus over de tinnitus ook. Ja. En ik heb er al jaren last van. Alba. En uh, mijn moeder had dat ook en die werd er hartstikke gek van. Ja. Die wilde dus vies een vieze stuk gooien en zo, maar het helpt dus allemaal niet. Nee. Daar heb ik alleen van geleerd, rustig blijven. En ik heb dus eigenlijk altijd radio of televisie aan. Dus vandaar ook dat ik jou ook altijd hoor. Oh, het is niet voor je plezier... maar om iets tegen je nee, oor te... Nee, <laughs> ja. dat zijn leuke programma's natuurlijk. En dat is zeker die van jou. Maar uh, zo gauw ik bijvoorbeeld beneden kom... zet ik meteen televisie aan uh, of de radio. En, uh, en s'nachts, soms ook de hele nacht door. Want dat hoorde ik die meneer net ook zeggen. En... Uh, die uh, apparaatjes die je hebt, dan krijg je dus het ene geluid met het andere. Hè? Dat, uh, ja. Het ene gaat dan het andere verdringen ofzo. Maar ik zeg al, ik heb uh, geleerd uh, rustig te blijven... en je gedachten ergens anders op te, op te richten... En, en gewoon een ander geluid zoals radio en televisie aan te hebben. Ja. Heb je nooit de neiging om met een wattenstaafje in je oor te gaan... Uh... Nee, nee. Peuteren om er wat nee. tegen te doen. Nee. Want door mijn moeder weet ik dus dat er gewoon niks aan te doen is. Ja, dus de, ja. Ik ben niet eens naar een dokter gegaan daarvoor. Ik heb gewoon, en ik heb gewoon zo'n snerp in, uh, in mijn oor altijd. Hebba. Ja. Is het, is het erfelijk ook, denk je? Of... Uh... Nou, dat weet ik dus niet. Of zou het maar toeval zijn ik, dat Maar ik heb toen straks iemand heet. horen zeggen van dat uh, als je ouder wordt... dat je daar dus uh, meer last van krijgt. Ja, ja, ja. Zijn er zijn ook mensen die zeggen... je hebt altijd naar te harde muziek geluisterd. Maar dat is zeker niet waar, want ik was geen uitgaande... en uh, geen disco's en, en, en geen walkmens. Dus uh, dat is het ook allemaal niet. Ja, maar uh, dat is ook het probleem. Je hebt waarschijnlijk heb je ook 27 soorten uh, oorzuizen... Ja, dat is, en de een komt dan van te veel harde muziek en de ander misschien erfelijk... Ja. en de ander ja, misschien ja. omdat je een keer een klap gehoord hebt of weet ja, ik veel wat. Ja. Dus het, het, het zijn allerlei mogelijkheden toe. Dus dat is, uh... ja. Maar goed, radio en televisie aan lijkt me voor iedereen een goede tip. In ieder ja, geval radio gewoon, aan. Gewoon rustig en, en, uh, en je gedachten ergens anders op. Ik heb een vriendin, die heeft het ook, en die uh, hadden vroeger een huisje aan zee... En dat was ze zo graag, want dan hoor je dat ruisen van die, uh, die golven. Ja. En dat neemt het geluid ook weg, weet je wel. Dan, ja. uh... Nou, goede tip, dankjewel. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen, maar ik zeg ook, ik heb het jaren. en Ik heb een tijd terug een uh, auto-ongelukje gehad. Ja. En toen werd het ook erger van. Oh, bah. Ja. ja. ja. Nou, veel Radio 1 aan. Het helpt Altijd. overal, deze. Altijd. Ja, dankjewel, hè? Goed. Dag. Dag. Dag. Wim? Hallo. Hallo? Hallo? Ja. Ja, ik heb een hele simpele oplossing voor die wasmachine van jou, hoor. <laughs> ja, je lacht. Ja. Ik heb, uh, ik heb het eigenlijk wel Columbus, hoor. Nou, ik ben benieuwd. Ik, ik hang aan ja. je lippen. Ik kan niet wachten. Uh, Wat een nou... spanning. Nou, je zoekt gewoon op internet of in het telefoonboek studentenhuizen of studentenverenigingen. Ja. En die bel je. En dan zeg ik: kom even mijn wasmachine naar beneden tillen voor een kratje nou, bier. Hoor. Oh, dat doen ze wel, uh, wel drie trappen als het moet. Eerlijk waar? Ja, hoor. En ja, zo zijn studenten, hè? Zeer, Zeer gewild. Want juist omdat die dingen zo duur zijn, um, hebben die studenten. Want ik, ik wist het ook niet, maar ik ben vorig jaar verhuisd. Ja. Toen had ik ook nog met wat witgoed met wasmachine, koelkast en fornuis. Uh, vo ja. En heb ik, in Rotterdam heb ik een paar studentenverenigingen gebeld. Nou, ze stonden in de rij. Echt waar? Ja hoor. Nou, ik vind het een super idee. Ik ga het proberen. Morgenochtend meteen, als ik wakker ben. Doen. En, en even over die alpaca. Ja. Um, dat is een uh, dier wat op uh, de hoogvlakte leeft in, uh, in de Andes. En um, in Zuid-Amerika is het, uh, door de Indianen is het een uh, gedomesticeerd uh, dier geworden. Ja. Yeah. Uh, dus je hebt. Je, de, jouw vergelijking met de lama, dat dat klopt. Het is, uh, het is inderdaad. Uh, uh, uh, uiteindelijk familie van, van kameel, dromedaris. Yeah. Uh, je hebt de lama, je hebt de alpaca... en je hebt ook nog een, een niet-gedomesticeerd dier. Uh, dat is de vicuña. Oh. En de vicuña, die, vicuña die, die leeft in kuddes uh, op 4000 meter of nog hoger. En die zijn ontzettend schuw. Dus als je daar op die hoogvlakte bent en je ziet ze lopen... Dan kom je niet zo dichtbij. Moet je eens die even alpaca, met rust laten. Ja. Die alpaca, dat is een hartstikke aardig dier in die zin... Uh, dat um, de, um, de indianen in Zuid-Amerika... Uh, die gebruiken die wol om die prachtige truien te maken. En sjaals en mutsen. Oh. Ja, ja, dat, ja dat, dat, hij ziet er in ieder geval heel wollig uit. Uh, ja hoor, het is een, het is een, het is een heel, heel sterke... Een hele duurzame soort wol. Ik heb zelf, heb ik uit Zuid-Amerika heb ik verschillende... Ik heb een draagtas, en ik heb een uh, ik heb een sjaal, een muts. En dat gaat niet kapot hoor. Oh, en, nou dan... En, en, en ze kunnen dus ook nog, uh, dat doen die mensen dus... Uh, in die kleine werkplaatsjes. Dan kunnen ze bijvoorbeeld ook nog die wol... Uh, kunnen ze dus uh, uh, ja bepaalde, bepaalde schablonen erop zetten... bepaalde figuren. Ik heb een hele mooie trui met het... Uh, met het symbool van uh, Inti. Inti is de, de zondegod. Ja. Yeah. Nou, dat is een, dat is een hele mooie. Taal. Maar waar, hoezo heb jij, uh, zit jij helemaal in de alpaca spullen? Nou, helemaal in de alpaca. -spullen. Nou, nou, nou, nou. Ik, ja. ik reis. Oh, ja, dat scheelt een hoop. <laughs> ik reis, dus uh, en uh, daar kom je nog wel eens wat tegen. Ja. Maar die alpaca, want die daar zei je meneer van uh, met elkaar, dat kan niet, hoor. Oh. Nee, ik kwam het schrik. wel tegen dat mensen het met een schreven, Maar ja, als, nee, als nee, maar hoor, veel mensen het, het verkeerd schrijven. Nee, dus, dus lama, alpaca en vicuña. Oké. Okay. En die vicuña, dat, die N... Dat die moet je niet noemen. aaien, de vicuña. Dat heb de, ik onthouden. De N, ja. Ja. Oké, okay, ja. nou dankjewel. Oké, okay. maar uh, ja. studentenbellen. bellen. Ik... Die komen het wel uh, weghalen, hoor. Ik denk dat het goed gaat komen. Dankjewel. Zeker weten. Dan <laughs> Goeienacht. Hoi. Doeg. Ja jongens, ik heb nog een half uur te gaan in dit programma en ik heb nog veel te veel vragen openstaan. Ik zal ze heel eventjes samenvatten, want dan weet je over welke vragen je absoluut nog even moet bellen naar 0800 1121 als je het uh, weet. Siebrand wil weten waar de wallen onder je ogen vandaan komen. Hij heeft nog niemand over gebeld, dus 0800 1121 als je het weet. Tom wil weten waarom wij in Nederland de datum anders noteren dan in Amerika... en ook anders daarover praten. In, uh, uh, wij doen eerst de dag en de maand in Amerika, eerst de maand en dan de dag. Waarom is dat andersom? 0801121. Laten we alsjeblieft proberen Henny nog aan een papieresplant te helpen, want uh, de kat heeft uh, zaterdags een verjaardagsfeestje en die eet zo graag papieresplant. Dus weet je een uh, bloemenwinkel in de buurt van uh, Amsterdam Zuid waar ze papirusplanten verkopen? Dan kun je Henny heel blij maken. Um, even kijken. Dan heb ik natuurlijk nog Sharida die op zoek is naar een betrouwbare ketterie waar ze een Berghaalse kat of een savannekat vandaan kan plukken en waar ze een alpaca kan kopen. Lijkt me ook heel relevant. 0800 1121, als je een van deze vragen kunt beantwoorden en uh, ze nog even op kunt lossen voor het einde van deze uitzending. Heb ik ook nog de crypto, die luidt vannacht, zitten hier alleen zwangere vrouwen en de oplossing moet bestaan uit elf letters. En ook dat antwoord kun je doorgeven via 0800 1121. Ger? Ja? Hallo? Hallo? Ben je mevrouw Ger? Mijn naam is Gerard Steen. Goedemorgen. Ger, maar je heet Ger, maar je bent een mevrouw. Ja. Nou, dat hoor ik nou nooit. Nee? Nee. Ik ben een mevrouw, maar waarom ben je een mevrouw? Maar waarom mag je ook je gewone voornaam, je meisjesnaam nog gebruiken? Nou, van mij mag je gewoon Ger heet hoor. Ja, ik ben bijna tachtig, maar ik ben eigenlijk al sinds drie jaar ben ik erachter gekomen dat Geria Vos van Dr. Vogel zo goed helpt. En ik had een vriendin. Oh, in... waar tegen, hè? Tegen de sinusitis. Oh, tegen de sinusitis. Tine, tine, tine, dus de het is eigenlijk ja. En een goede vriendin van mij, Ellen, helemaal gek werden ze. En meerdere mensen. En toen ben ik uiteindelijk ik, veel dingen van dokter Vogel. En gebruik ik zelf met heel veel succes. Oh. En toen kreeg ik uiteindelijk... En je moet niet denken dat het van het eerst op één tot twee, drie weken over is. Oh. Bij haar was het na drie jaar gebruiken, heel rustig beginnen. Mag ik dat zeggen zo, de, de, de doktervogel? Ja hoor. een reclame. Maar ja. het is gewoon een... Het is er af en vele mensen zijn daardoor afgekomen. Maar je moet het even spellen, want anders dan word ik morgen weer gebeld van... Wat was dat precies? En dan kan ik het niet vinden. Het de van Gerard. Ja. De E van Eduard, de R van Rudolf, Gerrie en de Isaac, Gerrie A Anton, Fors en F van Victor, over van Otto, Fors, Fors. Moet ik het flesje op gaan pakken? Nee, het is Fors van Kracht. Het een C en een E. Ja, F-O-R-C-E van Kracht, het Engelse voor Kracht, net als Egina, Fors, maar dan Geria met een G. Stand en Geria voor de, eh, de oorschuisingen. Nou, hartstikke goed. Heel veel succes. Ik luister op het eind van de nacht dikwijls naar je. Nou, dat vind ik fijn, Ger. Dankjewel voor de tip. Succes. Goede Dag. Astrid. Dag. Jaap. Ja, hallo. Hallo. Uh, ik heb een paar opmerkingen. In de eerste plaats uh, over die uh, Tinnisus. dat Het Ja. Uh, ik heb toevallig een artikel gelezen een, uh, van een wetenschappelijk onderzoek, waaruit bleek dat uh, mensen die uh, slecht horen en eigenlijk over het algemeen oorproblemen hebben, daar hoort dat tu dus ook bij, ja. uh, dat die een uh, duidelijk gebrek hebben aan foliumzuur. In, uh, een, uh, ja. Het is gebleken dat uh, uh, over het algemeen mensen met uh, oorproblemen uh, een gebrek aan foliumzuur hebben, als je dat vergelijkt met, uh, met andere gezonde mensen goed, die goed horen, uh, die op uh, maar 60% ligt. Het is een. Uh, nou, ik kan hier de, de titel noemen als mensen daar geïnteresseerd in hebben, maar het is een echt wetenschappelijk onderzoek. Dus in. In Otto John Geologie. Oh die... dus dat is Nou, ja, dat is een. Uh, ik denk dat de meeste mensen dat niet, uh, niet zullen naslaan. Maar uh, ja, dat is toch iets om in de gaten te houden. De foliumzuren kan je gewoon ook bij de drugist kopen. Dat is eigenlijk B12. Uh, en wat die mevrouw over Gerio zegt... dat vind ik helemaal niet zo onlogisch. Omdat dat is een plantje. Het is een bepaald soort uh, bloem eigenlijk... Ja. En het zou mij niet verbazen dat je daar inderdaad B12 in terugvindt. Omdat B12 zit, zit vaak in allerlei plantjes en groenten. Uh, dus dat zou best kunnen. Ah. Uh, het zit ook in lever onder andere. En, uh, alleen, ja, lever heeft er andere problemen. Dus, uh, in chicken, en in chickenlever hè. En in kippen Ja. Het zit ook in... Uh, Garbanzo uh, bonen, ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet, maar uh, ja, garbanzo, dus een soort, uh, soort Amerikaanse boon is het eigenlijk. Oh. Uh, dat is eigenlijk allemaal spul waar vrij veel B12 in zit. En dat is, uh, blijkt toch dat dat een, uh, voor mensen met hoor hoorproblemen, uh, schijnt dat een belangrijk punt te zijn. Want mensen die goed horen, hebben, dat, hebben eigenlijk nooit een gebrek aan foliumzuur. Aan, aan Oké, okay, dus, uh, nou, goede tip. Ja, uh, er is trouwens, Ik heb wat dat betreft wel vaker iets uh, opgemerkt... waarvan je denkt van ja, dat is toch zonde dat mensen dat niet weten. Hè? Uh, ook met veel uh, gezondheidsproblemen. Hebben alles te maken met je voeding. Ja. Uh, bijvoorbeeld... Uh, mensen die uh, suikerziekte hebben... dat is vanavond vrij vaak langsgekomen. Hè? Ja. Uh, daarbij is het zo dat... Bewegen, dat hoor je natuurlijk wel vaker. Maar bewegen is echt heel belangrijk. Uh, uh, en uh, om bij voeding te blijven, uh, bruine bonen. Er zit een stof in ja. die uh, uh, suikerziekte, vooral die ouderomziekte, kan tegenwerken. Oké. Okay. Dus, nou ja, De meeste mensen houden wel van bonen, dus ja, uh, ja ik zou zeggen waarom niet. <laughs> uh, maar bijvoorbeeld het bewegen, dat is zo belangrijk. Ik ben zelf inmiddels uh, de zevende gepasseerd. Maar ik ben gelukkig altijd uh, goed gezond. En ik heb een jaar of twintig geleden. Uh, mijn moeder is meegenomen. Die was natuurlijk ook al toen uh, ver over de zeventig. Uh, Naar na het, uh, na het skiën. Bij het wintersport. Ja. Yeah. En uh, nou, toen was ze al te oud om gewoon alpine te skiën. Dat vond ze uh, te gevaarlijk. Maar yeah. ze deed wel fanatiek mee met, uh, met langlaufen. Ja. Yeah. En het is opmerkelijk dat. viel toen in twee, drie weken. viel ze tien kilo af. Mm. En die is daar. Geweldig veel gezonder door geworden. Het is echt, echt heel opmerkelijk hoe, hoe gezond mensen kunnen worden door verstandig te bewegen. En ja, ik zou dat gewoon, ik zou dat gewoon, gewoon echt doen als mensen suikerziekte hebben. Het is bekend dat de vroegere uh, premier. Uh, uh, uh, hoe heet dat bij ons in Nederland? Uh, de, ja, premier. President. Uh, of, nee, president. Nee. Uh, voor de Tweede Wereldoorlog. Premier, ja. uh, hoe heet die man ook weer? Colijn. Die had suikerziekte. En die kreeg van zijn dokter, omdat ze in die tijd hadden ze, hadden ze die insulinespuiten, hadden ze nog niet zo goed ontwikkeld. Die kreeg gewoon het advies van, je moet twee, twee uur per dag wel wandelen. Dat deden ze toen. Ja, nou, dat, ik denk dat, na nou, twee uur vind ik wat lang. Maar verder is het, is, weet ja, nou, iedereen ja, dat, dat bewegen dat, goed is, ja, toch? Dat zeg, dat zeg je nou, twee uur, dat vind je lang. Maar dat, dat vonden mensen vroeger heel gewoon. Die gingen wandelend naar hun werk en wandelend naar school en oude dingen meer. En... Nou, ik heb nog een poos in Indonesië gewoond. Nou, daar, daar wandelen mensen 20 kilometer per dag. Vaak, eh, als, ze, als, ze, als, ze, als ze vanuit de disza naar de, de fabriek moeten of zoiets dergelijks. Ja. En dus, nou, dat, dat doen mensen hier helemaal niet meer. Dat is, daarom worden ze ook onder andere worden ze ziek. Maar gewoon goede voeding. Ja. En dus die B12 bijvoorbeeld voor die oren. Ja. En, en ze, maar nu, en, sorry, we vallen een beetje in herhaling... en ik heb nog heel veel mensen en vragen die ja, nog beantwoord ja, ja, moeten ja, worden. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus ik ga even door, maar heel erg bedankt voor de ja, tips goed. en trucs. jullie dienst. Oké, okay, dag. dag. Um, even kijken, Paul? Ja, Paul, goeiemorgen. Hallo. Goeiemorgen, al. Ik ben van de drop. Ach, echt waar? Ja, ik ben die drogist uit de hele grond. Oh, dankjewel. Wacht even, ik pak even je foto erbij. Ja, dan weet ik ook met wie ik zit te praten, toch? Ja, dus die lelijk Nou, daar valt reuze mee, moet ik zeggen. Okay. Maar die stropdas maakt een hoop goed. Oké, okay. kijken. Ja, wie was dan? Even kijken, want er stond ook op wie, die wie, wie die blonde was het. Ja, is die blonde jouw vrouw? Is die blonde jouw vrouw? Ja, leuk hè. Hoe heb je dat voor elkaar gebokst? Nou ja, 23 jaar geleden kwamen we elkaar tegen Nee, hoe oud was ze toen? Dat is Anneke, ja. Hoe oud is Anneke nu? Anneke is nu 12, ik ben 67, Anneke is 55. Echt waar? Mag ik zeggen dat Anneke wel heel erg goed geconserveerd is? Ja, ja dat, die, die is heel goed geconserveerd, dat is heel bijzonder. Ja, die, dat is een goudhaantje, zeggen ze dan. <laughs> nou, goed gedaan. Ja, maar dank maar goed, je wel voor de dropjes die, die in de pen. pen is over, die pen die erbij zit, dat is ja. overigens ook een lampje. Nee. Ja, het moet niet gekker kijken, worden. Je <laughs> waar die grote knoppen zitten om die steen eruit te draaien. Maar er zit een kinderveilig uh, plasticje om de pen ja, heen, dat dus dat even duurt even een afhalen. week voordat ik dat eraf heb. En het, dat, dat kartonnetje moet je er even afhalen en als je er dan op drukt, heb je een lampje. Nou, maar jij dacht van kom, ik stuur eens een pakketje naar de nachtzussen. Ja, dat vond ik leuk, omdat je me toen ook te woorden verstaan. Want ik bel namelijk eigenlijk over dat oorzuizen, want ik, oh, en ja. daarom ben ik s'nachts wakker. Heb jij dat ook? Ja, dat heb ik al. Ik heb het gekregen oh. van een ongeluk. Oh, maar ik dat geloof dat ik pen penstuk heb... Toen ben gegeven. ik een paar keer geopereerd aan mijn oor. En toen ben ik er heel diep in gedoken wat het dan allemaal precies is. En, maar het oorzuizen, dat tinnitus... Ja. Uh, uh, dat is een aandoening van je oor. En, en nou krijg je een gek verhaal. Dat het slechte of geen signalen meer worden doorgegeven aan de hersenen. Mm -hmm. Dat noemen ze neurale plasticiteit. Je hersenen maken we eigenlijk de fout... in, je, in de hersenen maken de fout... dat ze bij het afsterven van die, die, die, uh, die gehoorzenuw. dat de hersenen als het ware dat geluid blijven doorgeven aan je oor... Okay. Ja, dat is heel, heel ingewikkeld. Maar er is een zekere meneer Hielke Bartels. Dat is een KNO-arts. Die is gepromoveerd op 26 november aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En die heeft een proefschrift gemaakt over die tinnitus. En als mensen ook nog meer willen weten... moeten ze lid worden van de Nederlands Vereniging voor Slechthorenden. Want er is een speciale tinnitusclub. <laughs> en die tinnitusclub die geeft elke, elke keer in dat blad geven ze allerlei tips... Wat je eventueel zelf kan doen om dat een beetje te maskeren. Dat noemen ze tinnitusmaskeerders. Het okay. zijn ook gehoorapparaatjes, die doe je je horen. Die maken soms een heel raar en naar geluid. En dan gaat die tinnitus naar de achtergrond. En er is ook een mevrouw geweest die heeft een, een, een, een fonteintje in de slaapkamer gezet. Dat is lekker. Ja, lekker. Ja, ja, ja, ja, ja. De man Om... moest daardoor wel heel vaak naar de witte. Ja. Het zijn van die kleine nadelen dan. maar dat is een heel vervelende kwaal. En die meneer die had het steeds over vitamine B12. Ja. Dan moet je dat niet tegen een drogist zeggen, maar foliumzuur is vitamine B11. Oh! En vitamine B11 zit helaas niet in eginafors. Oh. Eginafors is rode zonnehoed. Dat is een heel goed middeltje tegen... Dat, ja, dat betwijfelen nog een hoop wetenschappers. Maar dat is een heel goed middeltje tegen, om je weerstand ja, te verhouden. Voor gehouden. je weerstand. Tegen allerlei andere ja. dingen als griep en verkoudheid en nog wat uh, hoesten en al dat soort dingen. Maar uh, vitamine B11, foliumzuur, kan je overigens gewoon kopen. Dat is helemaal niet zo duur, hoor. Nee, want dat koop je ook als je zwanger, ah, als je zwanger wil worden, zwanger toch? wil ja. worden, dan moet dat uh, voor open ruggetje, dat, uh, ja. dat, doen ze dat ook voor. Maar dat is vitamine B11. Oké, okay, kijk. vitamine B12, dat is cobalumzuur. Dat is weer voor vegetariërs. Die dat, uh, die, dat zit in vlees en dat maakt je zelf ook een beetje. Maar even, uh, even, want we hebben al zoveel over de tinnitus gehad. Maar ik heb nog de vraag van Sibrand Wat wallen precies zijn. Weet je dat niet ook toevallig, Paul? Ja, ja, ja. Dat weet oh. ik. In zover, ja, ik ben drogist, Dus dat komt ja. ook heel vaak. Er zijn een heleboel middelen in de handel. Die je erop smeren. Ja, maar, maar dat wat komt, is dat het? Het <laughs> <laughs> komt door je leven. komt door je slaap... Als je nachts niet slaapt, dan gaat ook de chemie van je lichaam gaat een beetje andere dingen doen. En, en uh, dat is heel raar. Dat is, je, je, je kent misschien wel het effect dat als je stevig gedronken hebt, dat je de andere dag net of je een pak water hebt opgegeten. Nee, dat heb ik nooit. Nee, nee, maar dan, dan, <lacht> dan, dan, dan heb je zo'n droge mond en is al het vocht op de lever opgevraagd om dus die alcohol te verwerken. Maar het vervaal van niet slapen is... dat die lever, die gaat dan iets anders doen. Die gaat dan de, de, het, het vochtsysteem in het lichaam veranderen. En zijn je ooghuid, oog die is heel fijn... En die houdt dan dat vocht vast. Ja, het is een ingewikkeld verhaal. Maar daar komt het maar nu eigenlijk de oplossing. Ja. Uiteraard lekker slapen. Maar ja. als je dat dan hebt, die wallen, dan kan je dus die producten kopen. Dan kan iedere drogist, die kan je wel advies erover geven. Maar gewoon een heel simpel, wat ik altijd zeg tegen mijn klanten. Dan koop een zak kamillen, zet er een lekkere pot thee van. En je hebt van die dingen waar je je gezicht mee schoonmaakt. Van die ronde watjes, weet je wel, die ja. make-upjes. Ja. En leg die in de kamille en leg die op je wallen. Dan ga je even lekker twintig minuten of een kwartiertje op, op, op bed liggen of op de bank liggen en laat het even lekker intrekken. Want in camillen zitten azullen en die nemen, dat, die nemen die wallen een beetje weg, dat vocht een beetje weg. Je kan er ook ijsblokjes op leggen of, of van, die, van die brillen die je in de, in de koelkast kan leggen met die gel, weet je wel. Ja, ja. Dat werkt ook vaak. Maar, die, maar gewoon een simpele kamille, een lekker extractje van maken en op je oogleden leggen. Dat is een prima... Een prima middel om van je wallen af te komen. Maar ik heb, want ik, toevallig zit ik hier vaak tegen een collega aan te kijken... die als die niet genoeg slaapt, wat natuurlijk wel gebeurt... als je op donderdagavond werkt, ja. die, die wordt helemaal een beetje geel... Ja, dat doet die lever. Dat is, die, dat, de, dat is ook typisch iets van de, galblaas, de lever. toch? Je ja. en, gauw en je, je leven. En, en dat als je dat. Ik heb er toen een studie ingedaan gedaan over die huidaandoeningen. Een heleboel van die huidaandoeningen worden veroorzaakt door je, ja, je spijsverteringssysteem. je darmen, je leven, je galblaas, je mild. En dat, dat, dat, dat werkt allemaal heel snel. En dat gaat heel snel in je in je huid zitten. En die, die toont dat je huid is tenslotte je grootste orgaan wat je hebt. En die toont dan verschijnselen dat daar komt. En als als je die hele slaapchemie bestudeert, dan krijg je inderdaad een heel raar verhaal. Want dat, dat, dat moet een bepaalde procedure hebben en wordt die niet vol, volbracht of zo, Ja, dan krijg je die verschijnselen. En als je dan bij wijze van spreken in je lichaam zou kijken, dan, dan zou je een heleboel andere dingen ook nog zien. En je bloedwaarde gaat meten en dat loopt allemaal terug. Maar dat vocht, dat, dat, dat gaat tonen in je, onder je ogen. Want daar is de huid heel dun en eigenlijk best slap. En dan gaan die, die, die wallen daar komen. Dus het is echt heel slecht voor ons, die donderdagnacht. Nou, het, ik weet wel dat... Uh, uh, weet het, het ploegendienst, dat, dat, dat, is, dat is niet goed, nee. Maar een keertje zo. Als jij, dat, jij doet het één keer per week. ja. Ja, maar ik was wel een beetje zorg gemaakt, want je bent ook in verwachting geweest toen jij dat, die, dat, dat deed, hè? Ja, die, die ja. nachtdiensten. Ja. Dat is niet zo. Ja, niet, je hebt een gezonde baby en je hebt een prachtig kind gekregen, ik heb ik ja. begrepen ooit in ja. andere uitzendingen. Dus dat, maar dat is voor vrouwen in verwachting niet zo heel goed. O, oh. Maar, en verpleegsters die, die mogen ook maar een bepaalde periode van hun leven nachtdiensten draaien, omdat er een relatie is met, uh, ja dan ga ik enge dingen zeggen, maar dat ja. is ooit dus een deens onderzoek geweest met borstkanker en nachtdiensten. Oh. En ploeg, ploegendiensten dan. Maar ja, dan, dan doe je, doen ze dat echt om de zoveel dagen en dan doen ze het bijvoorbeeld tien jaar of zo. Ja, dan. heel lang hè. En, ja. en heel lang, maar en, en één keer een nachtje zo uh, doorhalen zoals jij dat doet, dat is niet zo heel schadelijk hoor. Nee. Maar in principe is het dus niet gezond en ik heb altijd wel te doen met, met mensen in de zorg en in de, in de verpleging en die komen ook in de winkel en die gaan dan voor het eerst, zijn ze afgestudeerd en die gaan dan, dan sturen ze vooral de jonge mensen, want die kunnen nog wel wat aan in de nacht. Ja, want die weten nog niet dat ze kunnen zeggen nee. Nee, precies, en ja. die moeten ook nog carrière maken, maar ja. die, die komen totaal vaak helemaal in instabiel in en helemaal dat ze niet meer dit en dat en ze worden. Ja, dat is, het, is, het is niet echt goed natuurlijk, want nee. ja, we moeten een bepaald, de natuur geeft niet voor niks dat systeem aan maar dat mag je wel een beetje beïnvloeden dat is allemaal niet zo heel erg maar als je het heel langdurig doet en heel vaak ...dan is dat niet zo heel goed. Oké, okay, nou dan houden we het bij de donderdagnacht. ...op je wallen leggen en de tinnitusmensen, dat is heel vervelend. Oh nee, maar Paul, we gaan niet meer terug naar de tinnitus... ...want ik moet nog drie vragen beantwoorden en ik heb nu nog maar dertien minuten. Oké, sorry. Nee, heel erg bedankt, ook voor de dropjes. Ja, geniet jij van Anneke. Daar zullen we... <laughs> Dag. Ja. Hoi. Eens even kijken. Want ik, ik hoop toch zo dat er nog iemand een goede ketterie weet... waar je Bengaalse of savanna aan kunt schaffen. Dat iemand weet waar je een alpaka koopt. Dat iemand weet vooral, want dat gaat me niet lukken... en ik, nog twaalf minuten mensen... en ik vind het zo fijn om hen niet te kunnen helpen. Waar koop je nog een plant in de buurt van Amsterdam? 0800 112... En uh, Tom, die graag wil weten waarom de datumnotering zo anders is in Nederland dan in Amerika. Dat we dag en uh, maand hier andersom zeggen dan in Amerika. 0800 1121. Gerard. Goedemorgen, huisvriend. Hallo. Goedemorgen. Hoi. Nou, op de meeste vragen weet ik geen antwoord. Oh, nou. Weet je wel. Aan Dat jou heb ik wel. wat. Nou, welke? Nou, waar je een alpaca vandaan kan halen. Ja. Uh, bij mij in Friesland. <laughs> Ach, ja, wat je verhaalt is lekker. Bij ons, in, bij ons in Friesland, daar zit een uh, alpaca fokker. Niet waar? Ja, en die zit in Oosterstreek, op de oostvierde parten. De beste man die hebben, wel twintig rondlopen buiten, bruine, wit, zwart witte, zwart-witte, alle kleuren van de regenboog. Hele lieve, hele nare, hele leuke, hele grote, oh ja. hele kleine. Ja. Dus als die desbetreffende ja, persoon zoiets zoekt... dan moet ze even gaan uh, googelen of even gaan uh, informeren in Oosterstreek. Oosterstreek. Naar, uh, ja, zo heet dat. Dat ja. is een klein dorpje is dat. En hij zit op de Oostvierde Parten, welk nummer dat is. Dat ja, heeft. maar ja, als je Oosterstreek binnenrijdt, dan vraag je gewoon naar de lama kwekerij en dan, uh, dan sturen ze je ja, er wel is, heen, het is, toch? Het is, het is een lama is Ja. Een <laughs> en er zit er in Wolvengaar zit er nog één. Niet! Echt Aan waar? Wolven... Ja, ja, ik weet ook niet wat die kringen. daar zoeken. Struisvogels ook, ze hebben daar van alles. In Wolvengaar? Ik kom regelmatig in Wolvengaar, want ik heb daar vrienden wonen. Maar ik heb nog nooit struisvogels of alpaca, alpaca's je, voorbij zijn. Even kijken. Uh, hoe rij je dan naar boven gaan? Uh, over de maar... snelweg. Ja, nee, dat mag eigenlijk. A6, <laughs> A7. Ja, ja. Over Heerenveen. Ja, nee. Ja. nee, nee voor Herenveen ga ik er al af. Ja, ja dus bij Emmeloord ga je er al af. Ja. Dus dan ga je bij Kuinen, ga je linksaf over de oh, Dit Heerenveen. wordt een heel saai gesprek, hè? Nee hoor, helemaal niet, want aan de rechterkant zit hij die fokker. Oh, dan zijn we snel klaar. Ik dus hoor ben er waarschijnlijk wel... al een paar keer doorheen geweest. Ja, dan, moet, dan moet ik toch, ben ik gewoon de alpaca's voorbij. Ik, ik krijg wel via de chat door dat Friese alpaca's een gruwelijk accent hebben. Wat voor ik ben geluid. Ook import, hoor. Ik ben ook een import, ik ben ook geen echte Friese. Wat maken, maken alpaca's voor geluid? Uh, ja, als ik dat ga doen, dan word ik gelijk uitgemaakt als gekke Friese. <laughs> Oh? Ik, ik, Wat vervelend. Ik weet het, niet. het zal wel een helemaal schaapachtig geluid zijn. Een schaapachtig geluid? Het zijn een lama, lamaachtige poedelbeesten die een schaapachtig geluid maken. Nou, Ze dus zijn vreselijk een... leuk, dat weet ik wel. Oosterstreek en Wolvenga. Ik denk dat het goed gaat komen met Sharida en de Alpalka. Ik kan nu al niet wachten. Alp okay. Alpaka, Alpaka. Dankjewel, hè? Oké. Okay. Doei, nacht. Paul. Ja, goedemorgen. Hoi. Hoi. Ik ben van de postzegels, van de kerstpostzegels, weet je nog? Van de, van de postbode. Ja. Ja, oké. Okay, luister, dat, uh, ik weet het antwoord op die uh, papieren. Oh, gelukkig. Die kun je kopen bij het Tuincentrum Het Oosten in Aalsmeer. Het, het Tuincentrum wat? Tuincentrum Het Oosten. Het Oosten, in Aalsmeer. Ja, thuisbest, dus Het en... Oosten. En dat, is, en dat is op de Aalsmeer, de weg in Aalsmeer. Heel dicht tegen de kant, tegen het Amsterdamse bos aan. Oké. Okay. En dat is een heel groot tuincentrum en die verkopen papieren. En hoe weet je dat? Nou, omdat ik er vaak genoeg kom. En omdat het zo'n groot tuincentrum is... En dan denk je, dat... god, wat hebben ze weer een hoop <laughs> ja. Nee, ja. Nee, dat denk ik niet. Maar goed, ik weet dat ze daar hebben, schat. Oké, okay, nou, geweldig. Ik ben er helemaal ja? blij mee. Oké, okay. ja. hey, en over die, die, het, het, het, het in een andere taal andersom spreken van de maanden ja. en de ja. datum. Ja. ja, ja. Dat heb je ook in getallen, want wij zeggen 21 en de Engelsen zeggen 21. 21, ja. Ja, en dat is. Alle Germaanse talen die hebben dat. Duits en Frans en, en, en Nederlands, dat is allemaal eerst, dus eerst het oh. laatste en dan het tweede. En het Engelse is allemaal eerst het eerst grote getal en dan het kleine. Oké, okay. ja, maar dus dan het weten niet we niet oh, Ja, nee, ja, goede ja. kanttekening, inderdaad. Ja. Hé, hey, maar ik moet ophangen, want ik ben op mijn werk. Ik moet ook ophangen, ik ben ook op mijn werk, toch? Ja, toch. Oh, Hoi. Hey. Ja. ja, ik krijg via de chat ook nog als advies voor uh, voor Henny en de het uh, Tuincentrum Osdorp in Amsterdam. Nou, dat zijn twee mogelijkheden. Eén van de twee die moet toch aan zo'n Papieresplant uh, kunnen helpen. Zoek ik dus nog met nog acht minuten op de klok een uh, goede ketterie waar ze Bengaalse of savanna katten leveren. Misschien mag ik Mensen op de chat ook even lastigvallen om even te gaan googlen naar een ketterie met uh, goede reacties in het gastenboek. En um, uh, eens even kijken, want ik had nog een vraag. Oh ja, natuurlijk. Waar we net al uh, even naar verwezen: de dag-maand-notatie, waarom die in Nederland anders is dan in Amerika. Nou, uh, oh, en de crypto is nog niet opgelost: die luidt zitten hier alleen zwangere vrouwen, dus een plek waar alleen zwangere vrouwen zitten. Een plek waar veel zwangere vrouwen kunnen zitten. Elf letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt bellen naar 0800 1121. Magda. Ja, hallo Sandra. Ik, heb, uh, ik ben, kan heel kort zijn. Ja. Uh, de meneer voor mij die had, al, had het al over uh, tuincentra. Ja. En ik heb het uh, net deze week bij Intratuin gekocht. Oh. In Zoetermeer. Nou. En ik koop het bij c 1000 en bij de dierenwinkel kun je het gewoon bestellen. Hebben ze planten bij de C-1000? Ja, kattenkruid. Oh, is het... Nee, maar is papiersplanten... Dat is gewoon kattenkruid. Dat is kattenkruid, ja. Oh. Het is net gras. Maar dan hebben ze het toch ook gewoon bij dierenwinkels? Niet altijd. Niet elke... Oh. oh ze hebben het... De, bij de dierenwinkel hebben ze het vaak dat je dat op moet potten. Oh. Ja, nee, dat is goed. Dat je gedoet. gewoon een bakje met zand krijgt en dan moet je er af en toe water... Bij en dat is niks. Oh, ik dacht dat papieren planten heel iets anders waren, joh. Ja, dat, dat, dat vraag ik me eigenlijk af, want ik, ik noem het gewoon kattenkruid. Ze is er gek op, die uh, kat van mij. Oh, nou ja, goh. Ik heb het in de vensterbank, het moet een beetje in het licht staan. En uh, nou, ze gaat er uh, constant aan uh, zitten eten. Nou. Het is goed voor uh, de, um, de haarballen die de katten krijgen... door het likken van het vacht. ja. Dat ze daar dan niet zoveel last van hebben. Ja, precies. Maar dat is kattenkruid. Maar ik dacht, ik dacht dat papier ja, dus is heel het, iets anders. Dat was. Nee, maar... is het kattenkruid. Nou, goh. Ja. Nou, dat zoekt al een stuk makkelijker volgens mij. Want de kattenkruid, dat, kun je volgens mij op veel plekken wel. Nou ja, goed. Mocht er nog iemand een tip hebben, kattenkruid in Amsterdam Zuid. Het ruimt ook nog. 0800-1121. Okay. Nog vijf minuutjes. Ja. Dank je wel, hè? Okay, tot je dienst. Doeg krijg ik ondertussen krijg ik via uh, de chat... Nou, ik had het ook veel eerder moeten vragen... maar uh, een, een forum inderdaad... waarin uh, Hulde wordt gesproken over twee ketteries waar je dus een, uh, um, een uh, kat kunt kopen van het merk... dat Sharida uh, graag wilde hebben. Bengaalse katten kun je uh, bijvoorbeeld krijgen... op www.benzaitenbengals. Dus b e n z a i t e n B-E-N-G-A-L-S.nl Of op www.lj-bengals.com Ja, ik spreek het zo ongelukkig uit zodat je weet hoe je het schrijft. wwwlj bengals .com, dot .com, in dat geval, als ik het goed uitspreek. Nou, daar zijn dan de tips voor Sharida voor, voor de katten. Mis ik alleen nog een antwoord op de notering van de data. Heeft er niemand over gebeld? Niemand gebeld over notering van de data... waarom dit in Amerika anders is dan in Nederland. Dat vind ik nou jammer, want dan kan ik het niet nog even doorgeven. Dan hadden we alle vragen kunnen beantwoorden van vannacht. Nou ja, mocht je daar uh, de goede oplossing nog voor weten... dan kun je natuurlijk ook even mailen van de week. En dat uh, kan naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. En dan uh, vrees ik dat ik voor deze keer dan maar een uitzondering moet maken... en de volgende week nog even op terugkomt voor Tom. Dus uh, de notering van uh, de datum. Waarom doen we in Nederland dag, maand, jaar... en doen we in bijvoorbeeld uh, Amerika eerst de maand... En dan de dag. En dat geldt ook voor de notering van cijfers, heb ik net geleerd. Wij zeggen bijvoorbeeld 21... Of het uitspreken van uh, hoe je een cijfer noteert. Dus wij zeggen 21 en in Amerika is dat 21. Dus 201. Doen ze ook al andersom. Dus alles andersom. Waarom is dat 0800 1121? Als het nog binnen een minuutje kan. En anders uh, even een mailtje sturen. En je kunt van de week ook post sturen. Ik heb weer erg genoten van het uitpakken van de post vannacht. Dus ik zal nog een keertje uh, het adres doorgeven. Dat is omroep Max. We heten gewoon Max, maar als je naar Max stuurt in Hilversum... dan is het helemaal ze zoeken. Dus dan noemen we het in de post nog even omroep Max. En dan ter attentie van nachtzuster. En dan postbus 518 1200 AM in Hilversum. Ellie. Ja, hallo. Hallo. Ja, met uh, Ellie. Dag. Ik uh, word wakker en ik val net in een opmerking waarvan ik denk van... nou ja, dat klopt niet. Oh. Kattenkruid. Ja. Dat is nepeta. Oh, dat is niet Papyrus, hè? Nee, Papyrus is een uh, waterplant. Een kattenkruid is een, uh, een kruidachtige plant, inderdaad, met een bepaalde geur... waar katten erg gek op zijn. En die kun je gewoon bij de plantenwinkel kopen, bij de, bij de tuinwinkel... Oh, nou, Dat vind ik heel fijn dat je dat nog even recht zet. Want uh, de, de zoektocht naar de papiersplant was eigenlijk ook al wel een beetje opgelost. Want in verschillende tuincentra, onder andere Oostdorp in Amsterdam-Zuid... kan Hennie terecht voor de papieren. Ja. En de kattenkruid is dus een ander verhaal. Dan uh, schrappen we dat even uit de notulen. Oké. Okay. Dankjewel, Ellie. Graag gedaan. Tot de volgende keer weer, hè? Ja, hoi. Dag. Oh, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nachtdienst. Dus als je nog iets over de datumnotatie kwijt wil... dan kun je mailen naar nachtzuster. Apen max.nl. En dan gaan wij eruit met The Wiz en Brand New Day. Tot volgende week bij Nachtzuster. Dag.